Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We gaan in vliegende vaart van start, want dit uur zit propvol. Het was op 2 april 1918 dat Jan Bons het levenslicht zag. De grafisch ontwerper, schilder, beeldhouwer en verzetsman... studeerde eerst tekenen... Uh, in Rotterdam, maar vervolgde zijn studie aan de Nieuwe Kunstschool in Amsterdam. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog vervalste hij persoonsbewijzen en drukte... en illustreerde hij clandestine werken. De met prijzen gelauwerde kunstenaar die maakte onder meer affiches voor de appel... ontwierp postzegels en vervaardigde beeldhouwwerken. Hij overleed eind vorig jaar op 94-jarige leeftijd. Ik had willen beginnen met een aflevering van Een Leven Lang... maar ik begin met een ietsje recenter gesprek. En dat is over Jan Bons uit het programma De Avonden... En daarom geef ik nu het woord aan presentator Anton de Goede. En dan nu mijn twee gasten, Lex Reitsma, grafisch vormgever en filmmaker... Uh, maker van een boek en een film die daarin zit. Zo'n mooi schijfje op zo zo'n kartonnetje gedrukt. Met uh, de dvd-film over Jan Bons. Jan Bons, nu 90 jaar oude vormgever. Uh, grote expositie geweest begin dit jaar... Uh, in de kunsthal trouwens. Dus wat dat betreft. komt het boek en de DVD een beetje. Nou, niet als mosterd naar de maaltijd. Ja, maar niet, echt... goed, niet goed getimed, ja. natuurlijk. Ja, nee, het is allemaal begonnen als een soort van. Uh ik niet zeggen het vriendenproject... maar het is wel een... een uh... ik heb jaar geleden een heel kort filmpje voor Jan gemaakt... voorbij een tentoonstelling in Amsterdam... een tentoonstelling over uh, filmaffiches. En dat werd zo goed ontvangen dat het idee was ontstaan... om een langere film over te maken. Heel veel mensen hebben dat zin, zitten enthousiast te maken... om dat uh, te gaan doen. Nou, dat is als een gigantische onderneming. Ik We werk als grafisch ontwerper voor allerlei... Uh, voor, voor de Nederlandse opera bijvoorbeeld. En om daarnaast dan een film van een uur te willen maken... dat kost gigantisch veel tijd en energie. Maar dat was toch een paar jaar voor uh, Jans' 90 verjaardag. Dus dan hadden iets. zoiets dat nou, het moet een aanleiding zijn... om die film dan klaar te hebben. Dus niet, waarom niet zijn 90 verjaardag? En dan tegelijk een tentoonstelling in de kunsthal... met 90 affiches uit zijn uh, oeuvre, zeg maar. En op die tentoonstelling waren wel allerlei fragmenten te zien. Maar ja, om het financieel een film zo te produceren... en ge professioneel geluids te laten afwerken... en kleur te corrigeren en op een dvd uit te brengen... nou, daar ben je zo. En dat is voor mij allemaal de eerste keer dat ik zoiets deed om dat allemaal te doen, ja, was gewoon echt te hoog gegrepen... om dat binnen een paar maanden allemaal te realiseren. Dus het is dus, ja, en, en ik kon het heel snel en misschien goedkoop afmaken. Maar ja, dan heb je die film en dan blijft het voor de eeuwigheid... die film niet zo snel is afgemaakt, had daar maar iets meer tijd aan besteed. Dus dat half jaar later heb ik zoiets, ja, beter iets uh, goeds... Ja. wat blijvend is dan, dan zoiets halves. Dus dat was eigenlijk het idee. Ja, ehm... Um... We hopen het nu de aandacht te geven die, die het verdient. Maart Helle, jij hebt een boek gemaakt... samengesteld met foto's van typografie in de stad Amsterdam. Ik noemde net Jan Bons typograaf, maar dat is hij eigenlijk helemaal niet. Hoewel hij wel met letters bezig was. Misschien moet je, uh, uh, Lex, nog even zeggen... waar mensen Jan Bons van kunnen kennen. Want dan hebben we allemaal een beeld. Ja, uh, nou, Jan is denk ik het meest bekend van de affiches die hij jaarlijks voor het Itva maakte. Het Internationaal Documentaire Festival in Amsterdam. Hoewel hij dat de laatste paar jaar eigenlijk niet meer doet. En het logo, het, een gescheurd cameraatje. met een gescheurd met, cameraatje, ja, iedereen een kent dat. Ja, papier, heeft hij uit vier, vijf snippers... heeft hij heel snel een cameraatje ooit gemaakt. En dat is echt voor vijftien jaar lang het, het logo van het Itva geweest. En elk jaar maakt hij hele grote affiches, een hele felle kleuren. Ja. Uh, met elke keer varianten daarop. Oké, okay, die man dus. Hij is nu ja, 90. We hebben maar nu niet, hij maar heeft ook uh, bijna 30 jaar allafies voor de, de appel bijvoorbeeld gemaakt. En, uh, en postzegels gemaakt. Toen heel goed de appel, ja. ja. ja. Heel, heel opmerkelijk. Dus hij was 75 toen hij die, die ITVA uh, ging maken. Of in ieder geval 70 plus. Ja, nou, zoiets, ja. ja, ja. ja. en zoiets, ja. Hij was al een oude man. We hebben straks ja. een fragmentje waarin hij daarover vertelt. Ja, dat Jan Vrijman... Jan Vrijman heeft een gespoordeel aan hem dat te gaan doen. Vragen. Dat zijn natuurlijk allemaal generatiegenoten die elkaar dan... Maar ik wil eigenlijk eerst beginnen nu met te praten met jou, Maarten Hillen... over jouw boek Amsterdam in Letters. Ja. Um, en het aardige dat we Lex, als, als, als kenner en als, als, als geoefend grafisch vormgever... We hebben gevraagd om dat boek te bekijken. Maar eerst moet je uitleggen wat dat voor een project is, dat Amsterdam in Letters. Hoe kwam je daarbij? Ja, hoe kwam ik erbij? Um, het is een voortvloezel uit het fotograferen van mooie gebouwen in de stad, in Amsterdam... Uh, puur voor mezelf, om, om een soort van vast te leggen van wanneer... en ik maakte de foto en zocht uit wie was de architect en wanneer is het gebouwd. Dat was in, in het begin was dat vrij werk van jou? Dat was gewoon vrij werk. Want jij Zonder... was dus de, omge, de omgeturnde medische onderzoeker Absoluut. en de wetenschappelijke man. Ja. En jij, jij dacht, ik vind het heel fijn om mooie gebouwen te fotograferen. Ja, en en dan je woont in Amsterdam, dus... Fietsend en lopend naar Amsterdam. En, en het prettige is nou, toch dat je dan de tijd krijgt of de tijd neemt om bij zo'n gebouw stil te staan... in plaats van dat je er alleen maar langs fietst of, of loopt. Stilstaan en kijken. Nou, en dat, dat kijken, dat, dat gaf al voldoening... omdat je dan dingen ontdekte die je niet eerder zag. Nog Toen nog niet specifiek die letters, maar gewoon mooie, mooie ramen... mooie bouwvormen of bouwdetails, of hoe dan ook. 100 jaar oud of één jaar oud, dat, dat is niet, een, heeft, daar heb ik niet een, spe, een specifieke voorkeur. Um, dat vind je ook in het, in het boek terug uiteindelijk... Een beetje 120 jaar geleden is men kennelijk begonnen met de typografie waar mijn oog uiteindelijk achter bleef haken. Ja, in het voorwoord zegt, zegt Willem Ellenbroek: Het begon allemaal aan het einde van de 19e eeuw. Nou wat, ja, wat begon er toen? Wat er toen begon, was voor ja, misschien eigenlijk wel die blijvende belettering. Dus er is een, een uh, we hebben niet helemaal kunnen achterhalen de, de geschilderde reclame-uitingen. Hele wanden vol met ja, of de naam van de winkel... Of, de naam, of een advertentie voor elders in de stad. Dat je dan, ja, hele, er is een foto, die is volgens mij uit 1930... Uh, de hele Warmoesstraat, de achter, achterzijde aan het Dambrak grenzend... helemaal vol met beletteringen van de winkels aan, in de Warmoesstraat zelf. 60 jaar later is daar niks meer van over. Um, en daar is voor dat soort type beletteringen... eigenlijk niks voor in de plaats gekomen. Maar wat... Willem-Ellenbroek dan bedoeld is dan dat er 18, ja, 1880, 90, dan komen er scholen. En ja, waarschijnlijk hadden die scholen daarvoor ook al een naam. Maar dat werd op een andere manier aangebracht. En vanaf die tijd zijn er tegel, mooie tegeltabloos gemaakt geworden. Die dan vaak ook een, in een vorm, in een, in de, dat is dan ook zeg maar, versmolten met de architectuur. Een onderdeel uitmaken van het architectonisch ontwerp. En dat is eigenlijk mijn, uh, nou ja, een, een soort van, van uh, uh, criterium waarop ik heb, heb geselecteerd. Dus alles wat, wat er later op een andere manier tegenaan geplakt wordt... dat valt voor mij af. Het moet echt een onderdeel vormen. En in de meeste gevallen aangebracht zijn bij de bouw van het gebouw. Ja. En die Ellenbroek, die doelde dus eigenlijk op um, een, een periode... Voorafgaand, of nog in die 19e eeuw, dat, het, dat, het, dat er een, een periode van, van economische stilstand en rust was. Zo, zo signaleert hij dat. Hij zegt. toen maakte iedereen reclame met rare bordjes. en het was een chaotisch beeld. Mm -hmm. Op een gegeven moment neemt de welvaart toe. en explosief. Het gaat beter. Het Noordzeekanaal wordt gegraven. Het Centraal Station komt. En hij zegt. dan komt er welstand. En dan opeens dan zie je. een soort trots in die architectuur opduiken. en krijgt men gevoel voor schoonheid en ja. zelfverzekerdheid, zelfbewustzijn... en dan komt dat opeens naar, naar boven piepen. Het, het lijkt er wel op. We hebben, het, het is lastig om daar echt een hele harde uitspraak over te doen. Maar je ziet dan in ieder geval vanaf die tijd... zijn, zijn sowieso stammen eigenlijk de, de gebouwen... zoals het Amerik Amerikain en, en het Victoria Hotel en het Amsterdam Hotel. En, en dus die, ja, die gebouwen waren er daarvoor niet. Uh, nou, het Amerikain is een prachtig voorbeeld. Daar zijn met fantastische tegeltabloos, uh, de restaurant, de naam, uh, café uh, en, en dergelijke... aangebracht aan allerlei kanten. Nog los van dat bovenop het dak ooit... Uh, ook in, in uh, uitgestanste letters in staal... Let, uh, het, het Amerikaan de naam van het hotel gestaan heeft. Ik weet niet of er nu... Uh, of er zijn niet veel tekeningen terug te vinden... dat dat ooit geweest is, of fotootjes. En de menukaart van nu is door een, een grafisch ontwerper, een Pleiter... weer uh, vormgegeven met die gestanste Amerikaanse letters uh, van, van toen der tijd. Maar die zijn verloren gegaan. Her en der elders in de stad zie je wel weer gestanste letters... die teruggeplaatst zijn, zoals op het uh, Café de Kroon op Dremondplein. Dat is ook jaren verdwenen geweest. En keurig naar de tekening van Gerrit van Arkel, de architect... en rond 1900 is het gebouw daar neergezet. Prachtig een hekwerk en in dat hekwerk opgaand of opgenomen... de platen staal met dan letters van lucht. Echt van die, van die kist- of spuitletters eigenlijk. En dat op een ander pand van Van Arkel heb je ook eh, EHLB... de Eerste Hollandse Levensverzekeringsbank. Dat grote gebouw eh, achter de Westerkerk. Hoek eh, Lelygracht, Keizergracht. Nu alleen nog maar EHLB. Vroeger de, stond ooit de naam voluit. En daar hebben ze nu maar een simpel hekwerkje voor op, op de dakrand gezet. Maar goed, dat zijn eigenlijk met Gerrit van Arkel... dat waren gebouwen waarvan ik toen nog niet wist... allemaal dezelfde architect. Maar er waren stukken vijf, zes gebouwen die ik mooi vond. En bijna nadere studie bleek... hé, hey, allemaal dezelfde architect. En op een ja, vier, drie, vier, viertal gebouwen... waren of mooie mozaïeken of dit soort beletteringen aangebracht. En mijn oog haakte daarachter en en, en, zoomde, en mijn camera zoomde daarop in. Ja. Wat vind ja. jij van Booklex, reeds maar? Uh, nou, ik vind het hartstikke bijzonder dat het allemaal zo bij elkaar wordt gebracht. En wat ik nou, nu ook weer opvalt vind ik dat het... Um, ja, het heeft een beetje iets nostalgisch allemaal. Het is allemaal natuurlijk wat je net ook zegt van... als, als die typografie geïntegreerd is met het gebouw... dan... Um, ja, dus die, die tijdsperiodes die spreken er heel erg uit. En wat ik dan ook heel benieuwsgierig... dan ben ik eigenlijk die, die aller, allernieuwste gebouw... Hoe, hoe daar dan mee omgegaan wordt. En nou er staan vind ik echt een hele, paar hele mooie voorbeelden in, bijvoorbeeld van dat uh, boostergemaal, waar de, de typografie helemaal in een soort bakstenen zit, die er helemaal een soort patroon over het hele gebouw wordt gelegd. En dan denk ik van nou, dat is echt een moderne, nieuwe manier van omgaan met dat soort uh, manier, ja, belettering van een gebouw. En wat je net ook zei, van, van overal wordt natuurlijk ook reclame opgeplakt. Dus je ziet hoeveel reclame erbuiten op, op een winkelstraat, hoeveel borden en weet ik veel wat. Dat is natuurlijk een vervuiling van je welsten. En men gaat, men gaat dat dus ook op gebouwen plakken. En daar, ja, ik denk dat er vroeger gewoon veel meer rust op straat was. Veel meer respect voor, voor uh, het gebouw en dat... Ja, dat is er gewoon niet. Je kan een mm -hmm. hele goede architect zijn. En dan komt er in tweede instantie ineens iemand, een bedrijf die erin gaat zitten en zegt: ik wil mijn naam groot op de gevel... en die plakt het gewoon, rukt zich eroverheen. Maar dat is natuurlijk. Het nostalgische aspect komt een beetje wel ook een beetje naar boven. Ook bij zo'n Willem Ellenbroek in, in de ja. inleiding. Nou, en, en, het, het wordt een beetje mooie oude gebouwen kijken. Ook. Daar is niks mis mee. Nou ja, die mooie oude gebouwen, maar ja, die staan er nu eenmaal. En dan is het op zich leuk dat je aan de hand van zo'n zo'n typografisch detail. Uh, naar boven krijgt, de, wat voor functies zo'n gebouw vroeger gehad heeft. Ja, dus een uh, fantastische uh, gemeentetram, bijvoorbeeld op de kop van de Overtoom... waar nu, dus ooit op, die, op, op de luifel, waar, waar ik geloof dat Wolters Kluwer... de eerste gebruiker was na de gemeentetram, toen de GVB eruit ging... Nou, het GVB heeft volgens mij altijd wel gemeentetram gelaten. Eh, logischerwijs, alhoewel ze het misschien GVB al hadden willen zien. Maar kluwe, hup, meteen een plank eroverheen. En eh, dat gemeentetram verdwenen. En ja, ja, ja, ja. Nou, ja, daar hebben nu al zes namen hebben daar gestaan. Ja, zet die naam er gewoon bovenop en laat die gemeentetram... wat het gebouw is, en het is een prachtig gebouw van Marnet... Amsterdamse schoolstijl, gemeentetram in een mooie gesneden letter... Op, in het, nou, volgens mij in natuursteen of, of Beton. En dat is typisch zo'n verborgen belettering die ik heel graag tevoorschijn zou zien komen. Jij, jij want Astrid Vostermans, jouw uitgever die van Valies... Ja. die zei ook van ja, hij heeft uh, enorm uh, archiefonderzoek gedaan... en is dus beletteringen op het spoor gekomen die er moeten zijn... maar die waarschijnlijk achter planken zitten... Ja. Twee? Um, nee, die staan er nauwelijks in. Ja, die, kan je, ja, die zou je alleen maar uit archieven nee, maar dus kunnen precies, vinden. Ja, ja. Zou, anders, misschien, ja. ik weet niet even of Willem ze misschien noemt. Maar die, ik wil ze heel graag noemen. Mm -hmm. In de hoop dat dat misschien iets aanzwengelt. Um, het gemeentebadhuis. Het voormalig gemeentebadhuis. Wat nu niet meer te zien is. Uh, waar uh, Brouwerij het Ei in huist. Op de Funekade. Uh, dus de Funemolen, Funekade. En. Brouwerij het Ei heeft heel mooi gefiguurzaagd. Een rood bord met witte letters: Brouwerij het Ei. Dat moet daar zitten. En daarachter oh, okay. heb ik een foto gezien. <laughs> ja. Dus de Brouwerij het Ei is nu te lezen. Ja. En ik heb een foto gevonden uit 60 jaren. Waarin, waarachter dus, uh, zichtbaar is, of waarin zichtbaar is dat achter dat bord van Brouwerij het Ei gemeente badhuis in een mooie. Oranje tegels, witte letters, uh, dat moet daar staan. Het kan zijn dat het zo kapot is dat het niet meer uh, leuk was om te zien. Maar ik vermoed eigenlijk dat het er gewoon nog zit. Want ze hebben er echt iets opgeplakt. En een tweede, die, ja, die moet eigenlijk... Maar dat is misschien lastiger. Ik denk dat Brouwerijtij eerder te overhalen is... Uh, om het bord weg te halen. Mm -hmm. uh, de Nieuwe Doelenstraat, uh, uh, ouderzijds uh, Voorburgwoom. Zo'n grote Chinees van drie verdiepingen op de hoek... En daar was vroeger uh, uh, een kledingwinkel... met, met een, een, een hele band van tegels, halve meter hoog. Liverijen, kostuums op maat, uh, sportkleding, uh, modeartikelen. Met een mooie, mooie letter uit de twintige jaren. En ja, die zit nu achter een groene band. Niet eens een groene band met Chinese tekens. Nee, een keurig, vers, bijna vers geverfde groene band met... ik, ik, ja, ik vermoed plakkaat of plakken hout. Dus misschien met enige voorzichtigheid toch aangebracht. Geweldig. Dus bij die wijze van spreken, die als, we die, als we die Chinees ontmantelen, dan komt daar een gebouw tevoorschijn ja. dat uh, uh, eerder vandaag dan morgen nog op een soort monumentenlijst zou komen te staan. Absoluut. Terwijl we nu niet weten, en het bij wijze van spreken afgebroken zou kunnen worden, dat gebouw. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook vaak zo dat de functie van een gebouw... toe kan veranderen. Je maakt die letters dan speciaal voor dat gebouw. Je ziet dan in gemetseld of in een mozaïek. En op een gegeven moment krijgt het natuurlijk een andere functie. En wat doe je dan? Dan ga je niet dat tegeltableau eruit bikken... maar dan heb je zoiets van, nou, dan plak ik er iets overheen... en dan begint het natuurlijk En Dan is de schoonheid meteen... Of niet? Zoiets, toch? Ja, dat dus dingen weggeplakt worden, ja. Maar gelukkig heb ik dus andersom ook dingen nu gefotografeerd... waar ik dan fotootjes van twintig jaar geleden vond... Waarbij ineens dan bouwbedrijf tussen zo met een dik wit bord. Of de prachtige Buttinghausen fotografie artistiek op het spui. Een fantastische band met mozaïek. Gebouw Helios tegenover Esprit. Ook een Gerrit van band. Dat was twintig jaar geleden een, een witte band met stukwerk of, of, of, of verf. Hebben, je hebt je nu geconstateerd op Amsterdam. Zou dit eigenlijk voor andere... Rotterdam is natuurlijk voor de helft plat gegooid... maar voor andere grote steden in het land evenzeer gelden. Ik heb absoluut. Den Haag, Haarlem heb ik behoorlijk goed bekeken. Daar zit een heleboel. Wonderbaarlijk veel oliehandels en, en brandstofbedrijven. Met mooie tegel en melkfabrieken midden in de stad. De stations. En, en natuurlijk het station om te beginnen. Dat is ook uh, helemaal uh, vol met mooie eerste en tweede en derde klasse, wachtkamers enzovoort. Um, ik zou zo'n boek kunnen maken. niet naar één stad, ik denk dat Amsterdam daarin toch wel uitzonderlijk rijk is. Dus ik heb op 350 plekken dingen gevonden. Ongeveer 200 zijn geselecteerd voor het boek. Um, en ja, twee dagen rondfietsen in Rotterdam... dan bleef de teller eigenlijk maar stil zijn op 30. En ik denk dus dat het een, een moeilijke stad is... omdat er uit, juist uit die rijke 20 30 periode veel verdwenen is. Of je moet juist kiezen dan voor de moderniteit en van... Voor... ja. Maar goed, kan het, te kopen, want er worden natuurlijk ook dingen nu gemaakt met ook bijzondere typografie. En daarop als ik dit literatie van het boek dat is het er ook vol mee. Het staat, ja, het, nou het is een minderheid. Er zijn de laatste tien, vijftien jaar een, een tiental architectenbureaus, 15. Die, die absoluut, uh, Neutenseriedijk riedijk fantastisch met het Minnaardgebouw op de Uithof. Ja. En ook geweldig, natuurlijk drukkerij Veenman... met, met de tekst van K. Schippers, door Karel Martens uh, gezet. Ja, een grote ja, platen, gezeefd uit glas. Um, nee, zo zijn er fantastische dingen te vinden. K uh, Klaus en Kaan, bouwbedrijf van Schaik, heel mooi in Breukelen. Fantastische betonnen wand en, en, en glas. <laughs> Goed, he? ja. Maarten Helle, de man die de architectuur vastlegde van Amsterdam. En Lex Reitsma, de man uh, die Jan Bons een eerbetoon uh, bracht... met een prachtige film, die nu in een boekje verstopt... Nou, dat is eigenlijk niet mooi. Het is een heel mooi boek... dus het is niet aardig gezegd dat het verstopt is. Ja, het is ook dat... heel moeilijk om, om een film uit te geven uh, los uh, met een boek samen. Want mensen hebben toch altijd het idee van een boek zie je eerst... en dan zit er achterin nog een ja. dvd... Dus het is een boek met dvd. Terwijl het het formaat heeft van een, een doosje van een dvd... wat je normaal zeg maar gewoon in de winkel koopt. Er staat de vorm van een dvd op de omslag. Er staat dvd plus boek, als een logootje op de omslag. Wat een soort parodie is op het, het dvd-logo. En dan nog staat, wij spreken in iedere recensie van... er is een boek met daarbij een dvd. Terwijl mijn idee was, ik wil een film uitgeven met iets erbij. Ja, en die film die, die, dus die dat zou je uh, verdienen nou, om in filmhuizen te draaien... of om bij de VPRO-TV vertoond te ja, worden, of bij weet, de dat, dat kan allemaal nog, maar dat... Wat trouwens wel heel raadzaam is, of raadselachtig, dat die film er dus is, hij is gefinancierd, dus het hoeft een omroep niet eens veel geld te kosten. Wie weet. Het zou allemaal kunnen. Maar die film verdient het om vertoond te worden. Ik had de sensatie, ik weet niet of je hem ook gezien, Maarten, ik had het gevoel alsof ik twintig jaar geleden naar het gat van Nederland zat te kijken, of in ieder geval naar een Atlantis kunst documentaire op de televisie die de rust heeft en de aandacht. Fantastisch. Nou, zijn we rond eigenlijk met het onderwerp? Ik dacht het wel. Lex en Maarten. We gaan noemen waar de, waar de boeken uh, te krijgen zijn. Uh, het boek met de DVD over Jan Bons is een uitgave van de buitenkant... in Amsterdam. Uh, Amsterdam in letters van Maarten Helle... Inleiding Willem Ellenbroek, vormgeving Annemieke Eggerkamp, heel goed gedaan. Is een uitgave van Valies, de uitgeverij van Astrid Vostermans. Ja, dat waren Lex Reitsma en Maarten Helle in 2008... na aanleiding van het verschijnen van een film met iets erbij... zoals het in dit interview genoemd werd. Een prachtige film dus over het werk van Jan Bons... en een boek over de typografie in Amsterdam. U hoorde alle credits genoemd door presentator Anton de Goede. De grafisch ontwerper, schilder en beeldhouwer Jan Bons... werd geboren op 2 april 1918. Hij overleed vorig jaar in november op 94-jarige leeftijd. We gaan even wat verder terug in de tijd en we komen terecht... in 2001 bij een aflevering van een leven lang een bijdrage van de NPS. En daarin was Leo Siepe in gesprek met Jan Bons. Je zou kunnen zeggen dat het, het element vormgeving is eh, enorm bela veel belangrijker geworden na de oorlog. Voor de oorlog bestond vormgeving uit een paar mensen die mooie affiches maakten. Wanneer is het affiche begonnen? Nog lang voor toulouse track, maar ja, het, het waren de eerste aanplokkel, Je had er gewoon met teksten erop. Grote letters, want grote letters lees je gauw dan kleintjes. <lacht> Dat was eigenlijk de hele vormgeving. Grafisch ontwerper Jan Bons speelde een toonaangevende rol... in de Nederlandse naoorlogse vormgeving. Samen met ontwerpers als Nicolaas Wijnberg, Gerard Werners... Otto Treumann en Dick Elvers... zette Bons zich af tegen een dogmatische ontwerpstijl... die voor de oorlog gebruik maakte van fotocollage en fotomontage. Deze nieuwe ontwerpers stonden in dienst van de boodschap van het functionalisme. Kloeken, krachtige signalen die in één oogopslag duidelijk moeten maken... waar een onderwerp over gaat. Als Jan Bons nu nog wel eens door Amsterdam slentert en beeldmerken in zich opneemt... dan valt veel niet meer op. Omdat er natuurlijk een veelheid van dingen is... het is hetzelfde als met de glossies en die bladen. Die het ene blad na het andere verschijnt op glimmend papier... met een vloed van foto's en teksten door en over elkaar heen. Waardoor het volstrekte tegendeel wordt bewerkstelligd... van wat Sandberg zei toen ze hem vroegen wat is ontwerpen... toen dus zei hij die orde brengen in drukwerk... En zo mogelijk ook vreugde. Ja. <laughs> ja, nou, dat is zo'n prachtige, korte, niks te veel. Dat deelt u wel? Jazeker, ja, zeker. Dat, dat is eigenlijk alles wat je over ontwerpen kan zeggen. Jan Bons is een geboren Rotterdammer... die na de oorlog in Amsterdam neerstreek... Hij bracht vanaf 1918 zijn jeugd door in de havenstad. De Eerste Wereldoorlog was net voorbij. De havens roken nog naar teer en verschraalde Genever. De paardentram snelde door de nauwe straatjes. De melkboeren met hun paard en wagen vol melkbussen trokken door de buurt. Ze droegen blauwe overalls en gele klompen waar de mest nog aan zat. De familie Bons woonde in een volksbuurt... waar de jonge Jan opgroeide in een onderwijzersmilieu... Uh, mijn vader was onderwijzer. Van, gewoon een lagere schoolonderwijzer. Niet in de hoofd van de school, maar hij was zeer geliefd. En dat was in Rotterdam Noord, in de buurt van de Bergweg. En ik heb later nog uh, in, mensen in Amsterdam ontmoet... die bij hem in de klas gezeten hadden en altijd zeiden... oh, maar je vader was zo'n aardige man. Het was, was ook een heel lief man, maar zeer zwijgzaam. Mijn ouders zijn allebei schatten van mensen. En ik vind ook dat ze... Ja, die waren heel lief. Die hebben zich ook heel fatsoenlijk in de oorlog gedragen. Die hebben van hun armoedje nog mensen in huis gehaald en uh, verborgen en zo. En, uh, ja, nou, en, en hoe heet zoiets? Een onbezorgde jeugd. Ja? Het ja. was dus een beetje lastig. Want ik wou wel wat anders dan dat saaie landje. Dus ik ben ook vrij vroeg uh, door Europa gaan liften. Maar ook toen was, was er dus nog eigenlijk geen... Die oorlogsdreiging kwam pas toen ik... En laat ik zeggen, in, die drong tot me door in de 30e jaren, 1936 ongeveer in die tijd. Het begin van de Spaanse burgeroorlog, kun je zeggen. Uh, mijn ouders, ja, vanuit de uh, aard van het uh, beroep van mijn vader. Uh, waren het. SDAPers heette het toen. <laughs> ik herinner me ook van die dingen van Sacco en Fossetti en dergelijke processen. en die jongens van Scottsboro. Italiaanse van die, allergisten. Die, uh, ja, dat waren echt van die dingen die toen gebeurden. Maar verder was het allemaal rimpeloos. Ik was echt zo iemand die godgans de godganse dag zat te tekenen. En ook op scholen, als het helemaal niet moest, uh, werden er nog portretten van leraren gemaakt en uh, uh, getekend. En uh, de tekenonderwijzer heette dat toen, van de... Mulo waar ik zat, of all places, um, die zei toen ook... want mijn moeder was natuurlijk vreselijk bezorgd van... er komt niks van die jongen terecht, wat moet hij nou, hoe gaat hij zijn geld verdienen? En die heeft gezegd, hij moet gaan tekenen, hij moet iets met tekenen doen. Na drie jaar de GBS kon ik eindelijk naar de academie in Den Haag toe. En in de academie moest ik eigenlijk naar de afdeling... waar je dan tekenleraar kon worden. Ik was uh, zo'n slechte leerling, wat ik al uh, eerder zei... dat ik ook uh, moeilijk uh, was bij pianoles... en het eigenlijk verdomd heb om die rottige noten te leren. En uh, dan had ik echt een juffrouw die juist daar heel lang op zat te hameren. En uh, jammer, want als dat mens nou een beetje toeschietelijker en verstandiger was geweest... dan had ik tenminste noten geleerd en een instrument behoorlijk kunnen bespelen... terwijl ik nou alleen maar zit te haspelen op mijn eigen houtje... Ja. Ik ben niet onmuzikaal, maar ik had uh, platen van Ellington en Armstrong... en van nog he, gekkere zijpaden als Mes, en die, die, die had je al zo... Natuurlijk Jelly Roll Morton en Frankie Trumbauer. De... Was je dan vroeg bij? Die werden verkocht speciaal in Rotterdam in een winkel die van de winkel heette Hackert. En er stond een juffrouw die kende al die platen en al die nummers en wist ook precies wie wat speelde woorden Van dit is Hawkins en dit is. <laughs> ja, daar brachten we dus vele zaterdagmiddagen door. Alleen al met die juffrouw samen luisterden naar platen zonder dat ze nog handel erin zag. En ik had ook een verzamelingetje, platen. 78 toerenplaatsen... die natuurlijk allemaal te barsten gevallen zijn... omdat een vriendje van me, die had ze geleend... en met, achterop een fiets met een bagagedrager <lacht> gebonden... en dan over de keien van de bergweg... In, in, <lacht> bing, bing, bing, bing, alle platen naar de verdommenis, is allemaal weg. Ik heb Armstrong zien spelen in de in Rotterdam voor de oorlog. <laughs> en het is de enige man, mens ter wereld waar ik ooit een handtekening aan gevraagd heb. Hoe oud was ik toen? Dus ik was 18, misschien 17, 18 jaar of zoiets. En ik kwam hem tegen in de gang van de Doelen. Ja, met zijn witte zakdoek zwaaiend. Ja, toen, want hij trad daarop En Cap Calloway trad op in het gebouw van kunst en wetenschappen in Rotterdam. Daar ging ik wel heen. Maar ook naar de Jeugdconcerten onder leiding van Flipsen... waar ik toch heel wat van de... Dus muziek speelt ook een grote rol? Jazeker. Na zijn periode op de Haagse Academie... vervolgde Jan Bons zijn studie in Amsterdam... aan de nieuwe kunstschool van Paul Citroen. Hier kreeg hij les van gevluchte Duitsers... onder meer van Hajo Rozen een leerling van het bouwhaus dat door Hitler en consorten... als ontaard werd bestempeld. Bons beschouwde de nieuwe kunstschool als een klein bouwhausje. Van H. J. Rose leerde Bons dat je je haar in de logische groeirichting moest kammen. En hij knipte, net als Roze, de revers van zijn jasje af... omdat het overbodige burgerlijke versierselen waren. Het leven bestond niet alleen maar uit tekenen. Je diende in alles een houding te bepalen. En nou ja, Die nieuwe kunstschool was echt... Uh... Dat was het. <laughs> en waarom was dat dan? Omdat je daar... Uh, je kon ontplooien op je eigen manier. Er werd niet... Nou, er waren natuurlijk wel, wel, wel programma's die afgewerkt moesten worden. Dingen die gedaan moesten worden. Uh, letters getekend en uh, kleurencirkels gemaakt en weet ik wat meer. Maar de hele sfeer was, was alleen van... Begrip voor beeldende dingen. Later heeft u dat vak van grafisch ontwerpen gekozen. Dat is toch een. Ja, nou dat gekozen omdat je moest geld gaan verdienen. Het gekke is, het ontwerpen heeft me altijd wel aangetrokken. Want ik herinner me nu, nou je dit vraagt ook, uh, dat ik wel een soort van reclameprenten tekende op tekenes met treinen in perspectief. Zo, waarvan ik waarschijnlijk in. In, in, in de leesportefeuille afbeeldingen van Cassandra had gezien... of god weet wie, wat, waar, waar, die me frappeerde. En altijd ook met iets met letters. Uh, want ik maakte wel veel karikaturen... en schreef dan daar teksten bij in, in een rare letter... die ik uit een, de sketch of weet ik hoe die bladen allemaal heette... gezien had. En dat imiteerde je dan. En dat, uh, het was ook in de tijd van de, de, de doodstelling Dood, de Olympiade onder dictatuur. De, de, de ja, ja. En, en net daarna, en, en Spanje. En ik had vrienden die dus in, in Spanje, die terugkwamen, die in Spanje gevochten hadden. Of, nou, Carol die was vijf, vijf of zes jaar ouder dan ik. En die was dus met uh, uh, Mick van Geelsen. Carol was fotograaf. En eh, Mick Vergilsen noemde zich journalist of schrijver. En ze gingen verslag geven van wat er in Spanje gebeurde. En daar raakte ik mee bevriend. en ook met, Ik kwam ook over de vloer bij Chef Vlast. Nou ja, goed, die hele kring van mensen die iets met Spanje te maken hadden. En ik ben nooit lid van de partij geworden. Ik heb altijd een afkeer gehad van die partijachtige mensen. Ik de communistische had... partij. Oeh, ik vond het een beetje griezelige mensen. Die bijna net zo griezelig waren als die moffen. Ik herinner me nog in de, in de tijd van de processen in Moskou. waren er van die vergaderingen of, of bijeenkomsten van linkse mensen en vrienden van de Sovjet-Unie. In, uh, in Amsterdam. En daar waren van die mensen die de onbegrijpelijke theorieën erop nahielden. waarom dat, die dat verdedigden, die, die, die mensen die de. En toen dacht ik wel, daar, daar, het klopt niet. Ik weet niet waarom het niet klopt, maar het klopt niet. Het principe van dat iedereen eh, gelijke rechten zou moeten hebben... en ook zou moeten, geld moet... Nou ja, de positieve kanten van het communisme, die zo aardig klonken... en die zoveel jonge mensen ook eh, meetrokken... Die, uh, ja, daar kwam zo weinig van terecht in, in, in de realiteit. En dat, dat, zag, zag, je, dat zag je toen al gelijk. Ja. Dat zag je toen al. In die tijd had je bijvoorbeeld John Hartfield in Duitsland. Die, die politieke affiches maakte tegen Nazi Duitsland. Tegen ja. Hitler. Hij beelde Hitler ja. ook af met ja. uh, van die dollartekens... in zijn kontzak en het ja. kapitalisme. Ja. Um, dat ja, soort types die... die... die uh, George Gross tekeningen ja. en dat soort dingen. Die, uh, maar die kenden we natuurlijk allemaal die, uit de boeken die bestonden. De, de, we wisten veel meer dan men achteraf nu uh, soms denkt. Uh, ik was eigenlijk veel meer geïnteresseerd... in de beeldende kant van, van de dingen. Dus, dus, uh, en niet zo uh, in die politiek, hè? Niet, niet in de politiek. Hoe beschouwt u de rol van de affiches in de jaren dertig? Wat voor rol hadden ze? Uh, ja, uh, affiches, gewoon aanplakbiljetten. Wat opvallend was, was uh, altijd... Als er, ze waren over het algemeen, vooral in Frankrijk... veel beter dan nu. De, de metrogangen waar die kolossale uh, op opgeplakt werden. Dat was echt... Daar ging je naar kijken van... Goh, wat hebben ze nou weer geflansd? Wat was daar en, zo opvallend aan? Uh, het, het beeldende vermogen. De, de eenvoud om dingen weer te geven. Bijvoorbeeld, ik herinner me dat er ergens... een, een hele grote eierkol uh, voor een stinkkool reclame of zoiets was. Die, die in een raster was gedrukt. En, en dat raster hadden ze... op een bepaalde manier vergroot... waardoor het... Uh, een heel eigen ding werd, een, een beeldend ding werd. En, ja, en de kleuren, ik bedoel, daar hingen affiches van Paul Collin en van Cassandre. En, noem maar op, als er weer een nieuwe Cassandre was, dan zei je... Oh, er is er weer een. En, nou, je kent, iedereen kent het mannetje van Dubonnet, wat dan in series kwam... waardoor hij steeds meer Dubonnet in, in zich gegoten kreeg. <laughs> ja. Dat trok u aan, dat, dat was vernieuwend. Uh, ja, maar niet omdat het vernieuwend was. Want dat hele idee van nieuw en eigen tijd... dat heeft me altijd een beetje tegen de borst ge... Ik, ik vind het, ik vind het uh, geen argument. Ik vond gewoon, je maakt iets omdat het goed is... maar niet omdat het, weet ik veel, in het jaar zoveel... Natuurlijk, achteraf, voor de historici zeker, uh, die kunnen dat plaatsen. Maar als je ermee bezig bent dan denk je niet, ik ga nu eens iets eigen tijds maken. Je, je sluit aan bij het beeldende taalgebruik van dat moment... zoals je in de spreektaal de woorden gebruikt... die in, in de tijd waarin je leeft de communicatie mogelijk maken. Maar goed, in die tijd dan, u, toen u begon met maken van uh, afbeeldingen... van affiches, van drukwerk, van ja. omslagen, van letters, van typografie... Ja. Ja. toen u daarmee begon, dat ja. was in de tijd dat de Bauhaus... Regeren. Ja. U kreeg les van Bauhaus-docenten. Ja, ja. Wat voor invloed heeft dat gehad op uw werk? Een, een heleboel invloed natuurlijk. Zeer veel, maar ook de surrealisten en ook andere dingen. En ook, laat ik zeggen, het, het gewone naturalistische tekenen. Zodra de stroming te teveel een stroming werd... dan dacht ik van, nou ja, dat weten we nou wel. Kunnen we het niet anders doen? Of uh, waarom moet het zo modern zijn? Kunnen We niet een middeling schilderij maken, bij wijze van spreken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte Jan Bons betrokken bij clandestine uitgaven. Grafische ontwerpers en typografen vervalsten op grote schaal persoonsbewijzen, stamkaarten en distributiebonnen. Ook Bons zat in het verzet. Hij verzorgde onder meer de vormgeving van de brochures van het Comité van Waakzaamheid en de folders voor het Algemene Vluchtelingencomité maar ook illegale, clandestine uitgaven van het werk van de Joodse schrijver Frans Kafka... die hij enorm bewonderde. Ik uh, heb voor de oorlog Kafka al gekocht, omdat ik een vriendin had... die had een Duitse leraar die erop er, er patent gemaakt had... Dat boeide me enorm. Die hele, want in, in de verhalen van Kafka zit dat absurde en het surrealistische eigenlijk ook min of meer. Op een hele andere manier weer. Dus in de oorlog, toen ik wat moest gaan doen om aan geld te komen, toen dacht ik, ik ga proberen clandestine boekjes te maken. En verhalen van Kafka illustreren met lito's. En een oplaag van 30? Oplaag van 30 exemplaren verkocht? Verkocht alle 30 onmiddellijk. En clandestine natuurlijk, want het was, het was een oorlog. En nou ja, ten eerste, wie gaat nou een Duitse Jood drukken in de oorlog? Dat was natuurlijk sowieso helemaal allemaal heel vreemd. Maar ik kan me voorstellen, als typograaf, als grafisch ontwerper, je moet boeken maken van literatoren, van auteurs. Ja. U moet ze eerst lezen, dat werk, dat manuscript. Ja. Volgens een lettertype bij het bedenken. Dat bedoel ik. De, de invloed van die, van die hele tekst. Op de uiteindelijke vorm was zo groot. Dat ik helemaal afgestapt was van mijn kleine lettertjes. En ik vond ook, daar kon je geen, geen asymmetrische typografie bij gebruiken. Dat moesten uitgevulde regels zijn. Die recht eindigden aan de achterkant. En niet. Uh, um, en de, de, de bladspiegel van de titelpagina. moest eigenlijk ook symmetrisch zijn. En ik kwam dus op een heel ander soort typografie uit. Gewone ouderwetse typografie, maar toch met een rare twist naar, naar, naar, naar een, een of andere ja, toch, uh, invloed van, van, van later. Hè? Ik, weet, ik weet ook niet hoe je dat moet karakteriseren eigenlijk. Jan Bons was geen echte modernist, maar meer een individualist... die hechtte aan persoonlijke expressie. Sommige ontwerpers beschouwden zich als regelrechte kunstenaars... die een nieuwe beeldentaal creëerden... terwijl anderen, zoals Bons, zich meer dienstbaar opstelden aan de opdrachtgever. Per rekening was Bons inmiddels een kleine zelfstandige geworden... die zijn brood verdiende met het grafisch ontwerpen. inherent aan het vak. Kijk, Sandberg, die wou eh, eerst eigenlijk ook schilder worden... en die vond toen dat hij niet genoeg nieuws kon bedenken in het schilderen... en is daardoor ontwerper geworden. En dat is ook parallel, dat is bij mij eigenlijk ook een beetje zo. Ik, ik heen veel te veel op verschillende benen. Want de illustraties die ik maakte voor Kafka... die zijn totaal anders dan wat ik eigenlijk in dezelfde tijd deed voor, nou, voor wie eigenlijk? Want in de oorlog deed ik niks voor, voor iemand. Ik weet er wel een leuke uitspraak over, want ik heb in, in 58... voor de wereldtentoonstelling van 58, werkte ik samen met Rietveld aan de inzending daar. En Karel, Gerrit Rietveld. Karel Appel die werkte daar ook aan de koepelschildering. En ik ging dus vaak met... Karel en ik gingen vaak eten bij dezelfde uh, restaurant... waar hij me dan uitnodigde, want ik had geen geld. Ik kreeg natuurlijk een rot honorarium... terwijl hij bulkte toen al van de poen... Oh. En, en nam me mee naar de Canterbury, waar je heerlijk eten kon. En ik herinner me dat hij een keer aan de tafel daarvan zei tegen mij... We zaten altijd met zo'n groepje, Hugo Klaus was er ook. J jullie eh, ontwerpers zijn eigenlijk een soort mislukte schilders. Is dat ook zo? Dat, dat, en toen dacht ik, nee, dat klopt niet. Je gaat van een heel ander uitgangspunt af. Een schilder schildert zonder dat er wat gevraagd wordt, iets. Terwijl een ontwerper alleen maar werkt als er wat gevraagd wordt. En dat is een heel andere instelling. Dat is een hele andere houding. Een hele andere houding. Maar is dat een dienstbare houding dan, dat je je dienstbaar opstelt? Nou ja, je mag daarvoor het woord dienstbaar gebruiken. Je kan ook zeggen van, het is je baantje. Je, je, je hebt dat verkozen als vak om dat uit te oefenen. Uh, maar dienstbaar, nee. Je hebt, moet zelfs vaak opdrachtgevers overtuigen van dat je gelijk hebt. En dat ze een rare idee erop na halen. Zakenlui hebben de krankzinnigste ideeën over hoe je reclame moet maken. En het kost vaak heel veel moeite om ze daarvan af te brengen. Om ze terug te brengen tot uh, simpel vertellen wat er nodig is. Uh, laten zien wat ze verkopen. Wat er eigenlijk bij ze te krijgen is. Ja, maar stel dat u een opdracht had gekregen van een literaire uitgeverij... Ja. om een boekomslag te maken en ook de typografie en het lettertype te ontwikkelen voor zo'n boek... Ja. De uitgever denkt, het boek moet verkocht ja, worden. Dat ja, is mijn eerste ja, prioriteit. Ja. Verkopen die handel. Ja. U denkt, van, hé, hey, ik wil een lekker kunstzinnige... Nee, ik denk, ontwikkelen. ik denk ook te verkopen die handel. Ja, ja natuurlijk. Ik, ik denk helemaal niet om iets kunstzinnigs te maken. Ik denk er alleen over na hoe je die titel en die auteur... of de titel of de auteur... Aan, ligt eraan wat het belangrijkste, wat het aantrekkelijkste is... Maar dat moet je, zoals een acteur, over het voetlicht brengen. Dat degene die dat, dat te pakken krijgen, de, de zien waar het over gaat. U heeft jarenlang, bent u de vaste vormgever geweest... van de toneelgroep De Appel in Den Haag. Ja, ja. Heeft u affiches voor eerst, ontworpen? Eerst toneelgroep Studio in Amsterdam. Eerst toneelgroep Studio ja, ja. in Amsterdam, maar later toneelgroep De Appel in Den Haag. Ja. Waar gaat het dan om bij het ontwerpen van zo'n affiche? U heeft honderden affiches ontworpen. Is dat om het publiek... Alma's naar de toneelgroep op de appel te brengen... of is dat, heeft het toch een kunstzinnige functie? Beide, misschien. Maar je komt dan altijd uit bij die vraag van wat is kunstzinnig, wat is kunst... en dat zijn van die onbeantwoordbare vragen die ik eigenlijk ook... Uh... Het gaat er toch om dat je in de stad plotseling dingen ziet hangen... die daar een soort vreemdkörper zijn, die, die ineens eruit springen. Dat je denkt, vlek, wat is dat? Dus je moet in één oogenslag kunnen zien waar het over gaat. Absoluut. Dat is ook de functie van een affiche? Dat is de functie van een affiche. Dat, dat is, is een nou signaal. Nou, dat is nog veel meer geworden, ook sinds we auto rijden. Hoe harder we rijden, hoe meer die, die functie <laughs> moet zijn van een jeng boom. Uh, wat is dat? En, en ook in het voorbijrijden al weten waar het over gaat. En dat en is, dat is dat moeilijk? Mm, ach, moeilijk. Uh, het, is, het is iets waarop je je instelt en wat je probeert te, te realiseren. Ik ben begonnen bij, met theateraffices, ook op instigatie van Sandberg. Die zat in de stichtingsbestuur van Toneelgroep Studio in Amsterdam. En toen ze vroegen wie moeten we dat laten doen... toen zei hij, nou moet je Jan Bons vragen. Nou, zo kwam ik dus bij Toneelgroep Studio. Dat is doorgelopen tot, tot dat studio ophield Over de kop ging en meteen aansluitend kon ik bij de appel terecht. Ik heb eigenlijk altijd waanzinnig veel geluk gehad met opdrachtgevers überhaupt. Heeft u dan gemerkt, ten tijde dat u affiches maakte voor de toneelgroep De Appel in Den Haag, dat er meer toeschouwers naartoe kwamen vanwege uw affiches? Nee. Is er nooit onderzoek naar gedaan? Ik geloof dat er heel weinig onderzoek gedaan is naar de effectiviteit van affiches. Heel weinig. Jan u bent grafisch ontwerper. U bent van een andere generatie dan van Jan Bons. Maar wat heeft u van Jan Bons geleerd? Van de ontwerper Jan Bons heb ik geleerd... dat hij een enorme uh, energie heeft uh, gegeven aan zijn omgeving en zeg maar zijn nakomers. Energie in de, in de vorm van het werk wat hij heeft gemaakt. De vitaliteit die daarin zit is heel bijzonder... En als je er bijvoorbeeld doortrekt naar zijn leeftijd nu... het is uh, niet een van de jongste ontwerpers meer... dan kan hij op straat met zijn affiches heel erg mee. Ik bedoel, het is, het is niet iemand die gedateerd is... dat is iemand die voorop loopt. Hij heeft natuurlijk één groot geluk. Hij heeft een hele leuke vrouw getrouwd... die hem altijd heel erg gestimuleerd heeft en naast hem heeft gestaan. Hij is gelukkig nooit getroffen door ziektes, tenminste... Niet dat ik weet en, en niet zo ernstig dat hij nu niet uh, zo goed zou kunnen functioneren. Dus het is een, het is een slanke, uh, een mooi jongetje met een snor. En hij is dus, zeg maar, hij is wel tachtig, maar hij is eigenlijk gewoon 21. Ik vind het een, uh, wat ik zeg, een, een, een jeugdig uh, ventje die heel erg wijs is. En niet gespeend van humor. Dus is een uh, veel gevoel voor humor. En heel erg reliverend naar zichzelf toe. Het is niet iemand die op de voorgrond treedt... Terwijl, uh, terwijl hij dat best zou mogen doen wat mij betreft. Het is echt iemand waar zeker ook een jongere generatie veel van zou kunnen leren. Grafische ontwerpers zijn vaak bescheiden mensen. He, ze staan niet op de voorgrond. Geldt dat ook voor Jan Bons? Ja, zeker. Het is een hele bescheiden man. Die... Uh... Zelfs in het, in het milieu van zijn collega's nauwelijks zichtbaar is. Maar eh, als hij er is, dan is hij, dan is hij ook echt aanwezig. Was, laatst bijvoorbeeld vorig jaar was er een grote tentoonstelling in het Sterk Museum... over eh, Franse afficheontwerpers. En er was één ontwerper die speciale technieken had ontwikkeld eh, wat reproductie betrof. En Jan, en ik stond daar met ons neus bovenop, maar hij was waanzinnig enthousiast. Want hij zag precies wat er was gebeurd. En, eh, heel erg levendig. Dat, alsof je dit de volgende dag zou gaan toepassen. Ja. Die culturele affiches, waarin verschilt hij van u? Nou, in, in principe we schilderen niet zoveel. Beide zijn we in staat om een beeld te maken wat het oog pakt. Dat is het belangrijke van zo'n affiche. En, en, het, en het oog wat een signaal geeft zeg maar, naar de hersen zeg maar, wat gebeurt daar. Dus dat, dat je er een volgend moment in last. Hij is een, een typograaf, hij heeft de, de, de beelden die hij maakt, die heeft hij gescheurd of geschilderd. En ik heb euh, het materiaal, zeg maar, ik heb de foto, fotografietechniek in mijn affiches toegepast. Wat eigenlijk, op het moment dat ik daarmee begon... alleen maar in de reclame gebeurde. En zeker niet in het culturele affiche. Hij gebruikt zelden... Nou, in de jaren 60, 70 gebruikte hij wel beelden. Maar de laatste jaren gebruikte hij eigenlijk alleen maar... vignetachtige beelden en typografie. Al die letters doet hij bij de hand. want Volgens mij weet, weet uh, gebruikt hij dus nooit uh, bestaande lettertypes... En ik denk ook niet dat hij bijvoorbeeld gebruik maakt van een computer of zo. Wat zeg maar, de generatie van nu niet meer buiten kan. Ja. Maar het is echt een schilder, zeg maar. Het is een schilderende ontwerper. We leven tegenwoordig in een uh, maatschappij wat overspoeld wordt met beelden. Hm. Reclamebeelden, televisiebeelden, internetbeelden, webdesign, eh, noem maar op. Ja. Wat is dan nog de rol van zo'n papieren affiche wat op, een, wat op een zuil geplakt wordt? Wat eigenlijk een anachronisme is geworden? Ja, dat, dat hebben we al uh, een jaartje of vijftig gehoord de, dat het een anachronisme is. Maar het blijkt dat er steeds meer affiches gedrukt worden... En verzameld. U gelooft daar niet in? Nee, ik heb het ook wel eens gedacht. Ik dacht toen, de, de, laten we zeggen in de jaren zestig, heb ik wel eens gedacht van ja, die adviezen werken niet meer. De, de wereld gaat te snel en de, de mensen die rap, zitten te rap in de auto's en uh, je ziet ze niet meer. Maar de praktijk bewijst dat het niet klopt. Dat ze iedere keer weer uh, geplakt worden. En dat er duizenden gulders tegenaan gesmakt worden. En ik kan me niet voorstellen dat uh, verstandige mensen duizenden gulders weggooien als het niet werkt. Dus op de een of andere manier zal het wel werken. Maar werkt het niet oh, alleen het bij grote de... maatschappelijke gebeurtenissen? Bijvoorbeeld, ik herinner me die kroningsrellen in 1980... toen uh, Beatrix werd uh, mm -hmm. gekroond tot koningin. Dat uh, de stad Amsterdam uh, bevolkt werd door krakers. Dat er allerlei rellen werden veroorzaakt. En dat de functie van een affiche... Ja. geen woning, geen kroning, zo'n hele grote oranje oh, ja. uh, affiche van, de, ja. van het autonome front... Ja. dat die op elke zuil in Amsterdam te zien was. Ja. Ja. Dat het dus alleen maar werkt bij grote maatschappelijke erupties. Nou ja, het, het, laat ik zeggen, het werkt alleen maar als de boodschap die op het affiche staat... bereikt wordt door een bepaald publiek wat voor die speciale boodschap gevoelig is. En om nu terug te komen bij theateraffiches. Dat zijn dus mensen die naar het theater gaan. Dat zijn mensen die niet naar de Gijsbrecht gaan... maar wel naar uh, Arabal of weet ik wat. Ik noem maar twee uitersten. En dat is dus een bepaald soort publiek... wat ook vanzelfsprekend, uh, omdat ze ook wel eens lopen... Uh, uh, hier en daar ineens een woord zien en denken... vrek, hey. en ineens bijvoorbeeld Arabal zien staan. Dat woord, of een rare... Die, die, die iets in die sfeer heeft... Ja, die herkennen dat dan op dat moment. En dus zelfs, uh, uh, ik, je kan wel zeggen... armlastige uh, gezelschappen als, als uh, de toneelgezelschappen... die hebben dus blijkbaar toch nog wel geld ervoor over... om dat aan te plakken. Ja. Maar is de functie van een affiche dan veranderd in de loop der jaren? Nee. Het blijft een maatschappelijke functie hebben. Het blijft een aanplakbiljet. Ja. <laughs> om zoveel mogelijk mensen te lokken naar iets. Ja. Of te attenderen. Ja. Ja, of dingen te verkopen. Noem maar op. Maar ik heb juist het idee dat er voor de Oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog, er juist heel veel politieke adviezen uh, werden gemaakt en ook verspreid. Ja, terwijl het na weer... de oorlog puur op reclameuitingen terechtkwam. Ja, je zou kunnen zeggen dat het, het, het element vormgeving is. Uh... Enorm be veel belangrijker geworden na de oorlog. Dat voor, voor de oorlog bestond vormgeving uit een paar mensen die mooie adviezen maakten. Wanneer is de adviezen begonnen? Nog lang voor Toulouse lautrec maar uh, yeah, het, het waren de eerste aanplakbiljetten. Gewoon met teksten erop en uh, grote letters. Want uh, grote letters lezen gauwer dan kleintjes. <laughs> Dat was eigenlijk de hele vormgeving. Hij maakte onder meer bekend met het beeldmerk van het internationale film- en documentairefestival ITVA. Hij ontwierp het logo, een camera op een statief. Het beeldmerk is bij het grote publiek heel bekend. De maken erachter tamelijk onbekend. Een lot dat veel grafische ontwerpers treft. Bons maalt daar niet om. Wat me wel een beetje hindert is dat, dat uh, soms dingen gebruikt worden... die regelrecht uh, van je ontwerp afkomen en die ongevraagd toegepast worden. Bijvoorbeeld de tram in Amsterdam. Die heeft nu hele kleine stickertjes bij de deuren zitten... dat er videobewaking op de tram is. En als attentiebeeld hebben ze daar een misvormd cameraatje van mij naast geplakt. En ze beweren dus dat het ontworpen is door iemand... Uh, maar nou ja, dan heeft die ontwerper dat gebruikt wie dan ook. Er is niet achter te komen. En, uh... Het is gewoon plagiaat. Het ellendige is dat het best in alle onnozelheid kan zijn gebeurd. Maar de vorm van mijn cameraatje is, is eigenlijk heel raar... als je het zou vergelijken met een echte camera. Zelfs met een camera uit die tijd dat die rollen nog bovenop stonden... en je die Amerikanen had die op een open auto... dan stonden te filmen met de hand draaiend aan zo'n apparaat. Want daar komt dat cameraatje vandaan. Nou, wie gebruikt om in Amsterdam de trambezoeker erop attent te maken... dat die gadegeslagen wordt door een videocamera. Wie denkt dan aan zo'n Amerikaanse camera uit de jaren twintig? Die bovendien dan ook nog platgeslagen is en gescheurd uit papier... en een rare toeter heeft in plaats van een gewone lens... en twee poten in plaats van drie waar die op zou kunnen staan... Dus, dus kortom, dus, dus, puur alles, alle, alle elementen ervan zijn regelrecht afkomstig van die ITVA. Misschien in alle onnozelheid van, oh ja, zo ziet zo'n ding eruit. U heeft het wel gemeld aan de gemeente? Uh, ik heb het niet gemeld, maar ik heb de ITVA erop opmerkzaam gemaakt. En ik heb tegen de ITVA gezegd, uh, moet je er niet wat aan doen? Want ze gebruiken jullie beeldmerk. De, beeldmerk. Uh, nou vind ik dat niet zo erg, laat iedereen maar doen wat hij wil. Maar je kan... Uh, proberen of je er geld uit kan slaan. Het uh, is allemaal zo onfris en vervelend dat ik me denk van ach, val dood en doe maar wat je wil. In het is zelfs een beetje iets van dat ik zeg van, goh, ik heb het blijkbaar uh, zover geschopt dat ze nodig vinden om me te imiteren. <lacht> ja, dus het is, uh, het is eigenlijk uh, positief en pas een negatief. <tied> U wordt vaak op één lijn gesteld met Otto Treumann, die generatie ja. ontwerpers, ja. grafisch ontwerpers in Nederland. Ja. Treumann is onlangs overleden. Ja. U was bevriend met hem? Ja, wij waren hele goede vrienden. Ik heb hem eh, op de nieuwe kunstschool, zaten we allebei tegelijk met Benno Premsela en Otto, zo'n later vrouw Jetti, Jetty Olivier. En wij gingen dus intensief met elkaar om. En dat heeft zich eigenlijk voortgezet tot uh, kort geleden. Het afschuwelijke is dat je altijd uh, denkt van... ja, ik, ik had er nog heen zullen gaan. He? <laughs> ik was geloof ik de laatste keer in, dat ik met hem gebeld heb, was in augustus. En uh, dat is natuurlijk een veel te lange periode... dat je dan ineens niks meer van elkaar laat horen... Want we belden regelmatig eindeloze telefoongesprekken. God mag weten waarover. Want het uh, ging niet alleen maar over typografie en over. Uh, die dingen, maar over van alles. Over Israël en over Joodse problemen en noem maar op. En heel veel, een onuitputtelijke serie anekdotes natuurlijk ook. Werkelijk ongelooflijk. Maar Otto was. Uh, een van de weinige echt volstrekt fatsoenlijke mensen. Integer en uh, integer ook ten opzichte van zijn opleiding, want hij is eigenlijk altijd de nieuwe kunstschool trouw gebleven, kan je zeggen. Zijn, alle, zijn hele kleurgebruik en de manier waarop hij het aanpakt, dat is allemaal regelrecht terug te voeren op de lessen van de nieuwe kunstschool. Hij was een ongelooflijk goed collega. Hij is 82 jaar geworden. Ja. Een jaar jonger dan ik. Een jaar jonger dan u. <laughs> en de dood, wat, wat betekent dat voor u in uw leven? Wat is, wat, hoe denkt u daarover? Over de dood valt niet veel te denken. Die komt op een dag... Uh, ...tok, tok, tok on heaven's door. <laughs> ja. En dan zien we wel. Of liever echt, dat zien we niet meer. Uh. Uh. U staat bekend als een humanist? Is dat zo? Oh. Doet me plezier, vind ik een eretitel. Uh. En geen geloof in het hiernamaals. Nee, volstrekt niet. Wat zou het uit een drukte moeten zijn als iedereen nog bestond? De overbevolking van het hiernamaals moet ik me niet voorstellen. Nee, gewoon boem afgelopen. U hoorde Jan Bons in een aflevering van Een leven lang eerder uitgezonden in 2001. Techniek Henk Lubberhuizen, presentatie Petra van Hulsen, samenstelling Leo Siepen. De grafisch ontwerper, schilder en beeldhouwer Jan Bons werd geboren op 2 april 1918. Hij overleed vorig jaar in november op 94-jarige leeftijd. Dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. Het is bijna een half minuut voor vijf. Uh, het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nog twee onderwerpen... Uh, tussen zes en zeven een compilatie van radiomateriaal over de ontvoering... en de verbijsterende ontknoping daarvan van Gerrit-Jan Heijn. En in het komende uur gaan we het hebben over de liefde voor bitterkoude polgebieden. Volgens mij de moeite waard om er even bij te blijven. Wilt u iets mailen? Doe dat dan naar woord.nl. Of schrijf naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. En u kunt ons vinden op onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En dan kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Tot zo!